naar www.djkite.nl. Dan gaan we nog even een laatste plaatje draaien voordat DJ Dion Sydney zijn set gaat beginnen. Brock Fitch We hebben een nieuwe release op Stealth Records. The Heat! Die hoorde vorige week al voorbij komen in mijn set. In de John Dawes Remix. Nu hebben we gewoon de original gepakt. Dit is hier, tot 12 uur. Met zometeen DJ Dion Sydney.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 weekend. Nou, als we de weerberichten mogen geloven wel, zeker op zondag, dan kan het wel 22 graden worden. Oh, heerlijk! Voetjes in zand. Bij de diverse strandfeestjes in Bloemendaal misschien. Ga je naar Noob nope Doop? Ga je naar Bloemingdale? Of ga je naar BLM 9? Het kan allemaal op dit weekend. Of wie weet zeg je, nou, ik ga gewoon lekker eventjes een zonnetje pakken op het strand van Zandvoort. Maar nu... The one and only... DJ Dion Sydney, Hij is er helemaal klaar voor. Met deze plaat van at T. Dit is hier een lang uur. DJ Dion Sydney live in de mix. Op jouw 106.9. 104.5. En heb je ons vorige week gemist? Hij is ook na te luisteren. Ga dan eventjes naar www.cfmsanvoort.nl Daar vind je naast de livestream... Ook onze backup catalog. En dan kun je al onze uitzendingen na beluisteren. Helemaal leuk, helemaal gezellig. Nou in de mix DJ Dion Sydney. I got it Days like this, she never said how bad the nights could get. I entered the corner the same way I exit. I can't quit now. Got too much invested. Obstacles in place in my face. Don't get greedy. Maintain steady pace. Trying to spray my third eye with mace. I gotta keep my people close just in case. Mother said, mother, mother said, baby, mother, mother, mother said, I gotta keep. Mother said, mother, mother said, I gotta keep. Mother, mother, keep my steady pace. Mother said, mother, mother said, baby, mother, mother, mother said, I gotta keep. Mother, mother, mother said, mother, mother said, don't get greedy. Maintain steady pace. Keep my people close just in case Don't get greedy, maintain steady pace Keep my people close just in case Don't get greedy, maintain steady pace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 zie je het, Radio CFM Zandvoort En yeah, ja We had Wilson of Steel, the one and only DJ Dion Sydney. Ja, wil even weten wat hij gedraaid heeft Nou, daar komt hij dan Hij startte af met The Young Punks Ready for the Fight Ben Brandt, La La, li La La In de Dimitri Vegas en Like Mike Remix Southwest Beats, Closer Nick Kalea, I believe Michel Kleis, La Mesla, welbekend maar nu in de muziek in de edit. Chesto, who wants to be alone. DJ Rose, take me higher in de Nicky Romero remix. Dada Life, cookies with a smile. is 99 kwam ook nog voorbij in de Recess remix. Dimitri Vegas and like Mike in Dada Life, tomorrow. Tim Berg met bromance. Wintercord en dirty talk. En de laatste die je nou hoort, Cizada, one beat away. In de Max van Jelly remix. Dennis draait nog één remix van zichzelf. En dan is het nog echt een beurt aan DJJK een uur lang. Hier op jou, ZFM Zandvoort. Dit is hier tot aan 12 uur. Blijf erbij. Want wij zijn bij jou.